Lott met het NOS Journaal. President Raja Paksa van Sri Lanka treedt komende woensdag af. Het parlement had gevraagd om zijn aftreden na de protesten van vandaag. Woedende betogers bestormden de woning van de president. En ook de woning van de premier moest eraan geloven. Die werd in brand gestoken. De premier is bereid af te treden als er een nieuwe regering wordt gevormd. De demonstranten houden de regering verantwoordelijk... voor de economische crisis in Sri Lanka. Er is een groot tekort aan onder meer voedsel, brandstof en medicijnen. De Oekraïnse president Zelensky heeft negen van zijn ambassadeurs ontslagen. Onder andere die in Duitsland, Noorwegen, Tsjechië, Hongarije en India. Een reden voor de ontslagronde is niet gegeven. Het ontslag van de ambassadeur Melnik in Duitsland komt op een gevoelig moment. Oekraïne vindt dat Duitsland haast moet maken met de levering van zware wapens... voor de strijd tegen Rusland. Melnik heeft dat met harde woorden aan bondskanselier Scholz laten weten. Of dat iets met zijn ontslag te maken heeft is niet bekend. Verschillende organisaties in de culturele sector pleiten voor strengere regels om misstanden in de kaartverkoop aan te pakken. Concerthal Ziggo Dome kwam de afgelopen weken opvallend veel valse kaartjes tegen. En ook bij Mojo Concerts, de Consumentenbond en de Fraude Helpdesk kwamen tientallen meldingen binnen. Valse tickets verkopen is verboden. Tickets voor hoge prijzen doorverkopen mag wel in Nederland, in tegenstelling tot veel andere Europese landen. In verschillende steden zijn actievoerders die ING-kantoren wilden bezetten opgepakt. Het gaat om klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Die willen dat de ING-bank stopt met het financieren van de fossiele industrie. In onder meer Amsterdam, Den Bos en Utrecht heeft de politie actievoerders gearresteerd. In de meeste gevallen omdat ze niet weg wilden gaan na sluitingstijd.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 Met Mario Zandvoort. Zaterdagavond op ZZFN. Get ready. ir CFM Zandvoort. Iedere zaterdagavond een wandeling... over het strand, door de duin in het centrum van Zandvoort. We doen we natuurlijk... het eerste uurtje met het beste van dance, R&B... een beetje popjes erop. Laatste show nieuws... de party-update. Het is hier boven. Beste plaat van de dansvloer. En natuurlijk straks in het derde uurtje... vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs... en het met DJ Cavascali. Ook DJ Mou... is erbij in het tweede uurtje. En uh, ja, zomer hè. En als we de geruchten mogen geloven... dan uh, krijgen we net als uh, Spanje... laatste een mega-hitte golf. Ja, eerst zien we geloven. Maar de geruchten zijn dat we temperaturen gaan halen van rond de 40 graden. Nou, dan denk ik dat ik... Eh, eh, ja bij de airco gaan zitten in een badje of zo. Want ik vind 30 graden al te veel, laat staan 40. Maar we mogen niet klagen. We hoeven niet op vakantie. We kunnen gewoon uh, hier in Zandvoort blijven... en natuurlijk lekker naar het strand toe gaan. 10 van Zandvoort als opening worden we Maniba... met Night to Remember. Natuurlijk origineel van een uh, zal je waarschijnlijk niet zeggen, maar... Uh, jaren 70, jaren 80 was Shalomar. erg bekend. En die hadden toen... Uh, als het goed is, hè, moet ik diep in mijn geheugen graven... was het een Night to Remember. Dat was volgens mij van Shalomar. Maar als het niet zo is, dan moet je maar even bellen naar de studio... But, uh, ook ik uh, word een dagje ouder en ook een beetje vergetenachtiger. Onderweg zometeen Donnie en Mart Hoogkamer met uh, Bieber in de kroeg. Nee, Bieber van de kroeg. Van, uh, ja, ik ben niet zo van het Nederlands, maar ik hoorde allemaal mensen zeggen... dit is zo'n lekker plaatje als je op vakantie bent. Dus ja, dan gaan we die gewoon maar lekker draaien. Maar eerst hier is Waterstof using Amanda Wilson met It's Over Now. Je hoort hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Een hele goede avond. While I'm sleeping at night And you've been chasing every girl inside You've been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 zo, ja dat was als ik me omdraai Je omsingelde met wanhoop, is echt zo Ik wil je bellen, maar dat gaat niet Ik klap weer dicht, las van hyperventilatie Ik dacht tot uit, echt echte liefde, dat bestaat niet Maar schijn met drie, tijd, kijk hoe Cupido weer Zo veel frustratie, en luister ik Ik wil niks liever, ben verblind door je liefde Ja en als je me En voor dat ik, aan, aan, aan ben. ik voel dat je niet wegloopt en met de nacht verdwijnt. 130 op de vluchtstrook om bij jou te zijn. Ik ben niet geraken maar ook een schuurschot. Ik mezelf en dat me dit niet 130 op de vluchtstrook, zolang we samen zijn. En ik geef toe, ik ben soms gewoon een klootzak, maar wat er ook gebeurt. Hij komt altijd terug bij mij En ik weet al dat je mij zei Ik wil dat je me vastpakt Maar beter neem ik afstand Straks doe ik jou weer pijn Je maakt me maar niets pijn Is alke keer weer irritaties Weinig communicatie Had niet aan je reputatie Nee, we worden pas één Als je verder bent twee Of we doen het nu samen Anders liever halen Ik, ik wil niks lief verblind door je liefde jij. Daarvoor dat ik aan, aan, aan ben Ik wil dat je niet wegloopt En met de nacht verdwijnen 130 op de vluchtstroom Om naar jou te zijn Als Chris Cross Amsterdam, samen met Anton en Sigmor Kay met vlugstrook, Natuurlijk het origineel van de Party Animals, hè. Have you ever been mellow? En daarvoor horen we Donny en Mart Hoogkamer met Bieber van de Kroeg. En de Rolling Stones die hebben hun Nederlandse fans via Twitter bedankt voor een geweldige avond. Afgelopen donderdagavond stond de Britse band op het podium van het Johan Cruyff Arena in Amsterdam. Het concert stond uh, gepland op 13 juni, maar werd uh, uiteindelijk uitgesteld omdat uh, Mick Jagger corona bleek te hebben. Dus al die fans uh, helemaal verdrietig weer uh, naar huis gegaan, terwijl ze al bij het stadion waren. Het was de eerste keer in vijf jaar dat er Stones in Nederland waren. Bedankt Amsterdam, het was een geweldige avond. Uiteindelijk is het ons gelukt, zo schrijft de band uh, op Twitter. En de 75 jarige Jagger had zich ingelezen in het Nederlandse nieuws. Want uh, aan het begin van het concert zei hij in het Nederlands dat hij blij was dat zijn fans donderdagavond in de arena waren en niet bij een concert van Frans Bauer. En daarin verwees hij naar een filmpje van een teruggestelde fan die vol emotie reageerde omdat de show. Op 13 juni werd geannuleerd omdat Jagger vlak voor het concert positief testte. Ik ga voortaan naar Frans Bauer. Die is altijd gezond, klonken toen. En hij bracht ook nog een beetje aandacht of er uh, boeren in de zaal waren. En dat deed hij ook in het Nederlands. Hij zei dat hij hoopte dat de boeren dan in ieder geval niet de wegen zouden blokkeren na afloop van het concert. Dat iedereen gewoon op tijd naar huis kan. Dus uh, ja, toch wel een beetje positief. Hè? Als je dan fan bent van de Rolling Stones. En uh, als dat allemaal in Nederland Nederlands gezegd wordt. 78 jaar oud en... Uh, ik je nog een beetje Nederlands ook. En R. Kelly krijgt niet langer extra permanente beveiliging in de gevangenis. Eerder werd die maatregel ingesteld om het van te voorkomen dat de zanger zich van het leven zou beroven. Amerikaanse officieren van justitie laten afgelopen dinsdag weten dat die maatregel niet langer nodig is. Want ja, hij gaat zitten hè? heel erg lang. Als hij vrijkomt, is hij uh, ergens in de 80 Ik ben 85. Dus uh, ja, je wordt er niet vrolijk van. Ik denk hij ook niet. Ik bedoel, als ik een week, nou misschien een nacht in een cel zou zitten, zou ik wel gek worden. Maar R. Kelly moet uh, de rest van zijn leven in de cel. Hij is pas 55. Nou ja, pas. Hij is 55 en dan 30 jaar zitten. Minimaal. Nou, dan uh, hè? ja, ik zou er niet aan willen denken. Muziek, dames en zie ik je al gekluisterd. HP Vince en Chuck Roberts-Shu. Uh, Mooi met Jack Hanna Groove, de Batacura Remake Short, hier op CFM Zandvoort in The Nightwalk.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 Met Wait a Minute, de Martijn Omig remix. En daarvoor horen we Adam Nova met Pony. Dat is natuurlijk een oud R&B nummer hè, en dan in een dancejasje gestoken. Het is even tijd voor de partyupdate. Zaterdagavond, 9 juli, was voor leuke feestjes zijn er allemaal Nou als eerste, het feestje Brainwash in Escape in Amsterdam. Dat is nog niet begonnen, het begint straks om 11 uur. Dit is gewoon een warming up hè, op de radio. En daarna kan je, nou ja, ga pas om 12 uur heen. Althans is toch niet gezellig. Vanaf Elfie uur ben je welkom in Escape in Amsterdam met de week het Brainwash. En voor meer informatie, check de website escape.nl. En natuurlijk de line-up, onze eigen zonpers en Raimundo. En hij doet daar de hele line-up. Hij uh, zorgt die ook. En hij nodigt ook al de DJs uit. Vanavond heeft hij meegenomen. Verder Michael en Sergio T en Sexy Mr. S is aanwezig. En ook uh, MC Miss Bunty is aanwezig. Vanavond dus in de escape het feestje Brainwash. Als we doorlopen, komen wij Club Air. Dan ben je vanaf 10 uur welkom met Throwback Every Saturday. In Club Air, dat is hip-hop en hard. En voor meer informatie, check de website uh, throwbackenafgekort.nl uh, of air.nl. Daar vind je alle informatie over dat feestje. En nog een wekelijks feestje is in de Melkweg. Het wekelijks feestje Encore begint rond de klok van middernacht. Duurt tot vijf uur in de ochtend in de Melkweg. En ook dat is hip-hop en RB. En voor meer informatie, Encore Amsterdam aan elkaar geschreven. Encore of melkweg.nl. En wie kan je verwachten? Jij waarschijnlijk. En uh, Lee Mills, Jo Wynn, Delano, Dilano, Prime en Manaap. Hosted bij MC Nana. Vanavond dus encore in de Melkweg in Amsterdam. En vanmiddag vanaf uh, 12 uur was je welkom. En het duurt tot 11 uur bij Funzige Deuntjes Festival 2022, 2022. 2022. Zo, het komt er lekker uit. Funzige Deuntjes Festival 2022, ja. In het Amsterdamse bos is om 12 uur begonnen. En het duurt tot 11 uur vanavond. En voor meer informatie check de website uh, funzigedeuntjesfestival.nl Gewoon naar elkaar geschreven. En uh, wie waren er onder, uh, onder andere uh, Bilal Waip, uh, Busy, Joe, Charlie Black, Freddy Morera, uh, Kelly Ball, Ronnie Flex, The Farm. Nou, een heleboel. Joe Wynn was er ook. Nou, gewoon genoeg, uh, hè. Maar ja, om er nog even toe te gaan, ik denk dat je een beetje te laat bent. En ook hadden we vandaag uh, Guilty Pleasures, de Gasper Plas in Amsterdam. En uh, ja, volgende weken meer grotere feesten. We gaan terug naar de muziek. Lex Luca en Exposure. Je hoort hier in de Nightwalk op CFM Zandvoort. Let's go. Met Soul Piano. En daarvoor hoorden we F. Physical. En Tidanto met Tonight. En zo werd het even tijd voor een Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn er erg populair? Op de radio, op de streams. Op de festivals en in de clubs natuurlijk. Deze week op 10. Airwolf Paradise. Is gezakt met de Don't Hurt Me Baby. Op 9. Jamie Jones met My Paradise. Op 8. Michael Bibi met La Murcia. Op 7. DJ Waddy en Sean Finn. In de remix van Kashim met pasilda Op 6 deze week. B-Beat Girls in de Nick Fatuli remix van For The Same Man. Op 5 Drake met Massive. Op 4 Martin Heuger en Chami met The Calling. Op drie deze week Bob Sinclair met I Feel You. De Star Extended Remix op 2 deze week. Rune en Claptone in de Claptone Remix met Calabria. Deze week nog steeds op 1. Die oude gouden klassieker van uh, LF System. En die hebben hem gemaakt, uh, opnieuw gemaakt met Afraid to Feel. En die ga je zeker straks horen in de mix bij DJ Mausau en anders bij uh, DJ Kelly. Ik heb al een muziek voor je. Vinnie Terranova met een oude gouden klassieker in een nieuw jasje. Nou ja, nieuw jasje. Hij gaat alweer weer een tijdje mee. Let's go people! Hey! bye hey. Lives across the Victor Somanelli met Feel So Right. En daarvoor muziek van Blondisch, Amadou en Miriam. En Francis Mercer met Sette. En die platen, die gaat al een tijdje mee hier in het programma. En hij doet het ook, uh, ja, in de clubs en op de festivals. Heel erg goed. Lekkere, vrolijke klanken uh, uit Afrika. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Ik krijg het allemaal, uh, commentaar, belletjes. Vriend, heb je corona? Nee, ik heb geen corona. Maar op het moment dat ik het voor corona uitspreek... dan word ik spontaan verkouden. Ik weet niet hoe het komt, maar... Uh, tijd denk ik, maar uh, uiteindelijk, uh, nee, ik, uh, ik heb het niet hoor. Zometeen het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met de beste van de clubs uit Italië, met DJ Cavaschelli. We doen nog even muziek, onderweg nog zo Harry Romero. En India Day met Rise Up, maar eerst die Barbara Tucker. Met de nieuwe remix van Upscur met Beautiful People. Ik zeg tot zometeen na de break.